wij beginnen de les derdin van Prietz Chaim pagina 3 zes regel 36 Gam hu shekatav basaba de mishpatim daf tzadi vav kilavusha shene shama hu Eloka al pasuk bevigdo Ba Punt. Gamze sheketav Dat is ook ook dat is wat geschreven was. Geschreven was in de, in het um, Hoofdstuk hoofdstuk de Mishpatim, dat is in de zoger een zeer zeer diep ingewikkelde st ingewikkeld stuk. Van Saba de Mishpatim. Saba, dat is een, een, een oude, wijze man. Dus daar voert wo, zijn woord, deze Saba de oude uh, wijze, in het hoofdstuk van de Torah uh, dat behandeld wordt onder dezelfde naam, Mishpatim, de wetten. DAF, pagina Sadi wav, pagina 96. en wegendig. Kielavusha, kijk goed wat je zegt dat de bekleiding van de neshama, dat is de naam Eloka. Eloka wordt alle vlamen, wav en Hey. En dat is dan eigenlijk normaal, vertalen we dat als het goddelijke. Maar wat geeft mij dat alleen maar het woordje goddelijke eloka als ik niet weet wat het is en kijk nou naar de letters wat is eloka het godelijke alle flamen en he alle pasuk ze had dus dat is dus de Lavoosh van de neshama, bekleiding van de neshama. En dat is de nam eloka. En dat heeft uh, slaat op het vers bevigdo ba door of in de bekleiding daarmee. Slaat ergens zo'n pasuk, Zo'n vers. U bijaar parashat lech Elkaar, het zijn allemaal waf En we hebben uitgelegd in de zoger, in het hoofdstuk de regel 37, in het hoofdstuk leg lega. Het hoofdstuk van de Torah lega, ga, ga voor jezelf, zoals Hashem zei tegen Abraham. Dat daar was uitgelegd, we hebben dat uitgelegd, dat het woord eloka. Let op, dat woord goddelijke. Retsenolormaar betekent, dus Zogre verdeelt het in twee, in twee. Dat woord, dat samengesteld hij, twee. Kel, en dan waf, kei. Kel, zie je dat? Alef, is kel, dat is dat. Hij zal ons wat vertellen. En waf, hei, dat is zon. En el, komt van boven. Perush, hij gaat ons eier Tja dawar, tja la min, alef, lamet, hu shah, de fok, ne de eerste echte de Pagina pachina, de die El hazon, ani krajim, waf, kei, als je zo leert en weet waar het over gaat, weet de de krachten van het heel oud vanuit de Kabbalah, dan weten we wat wij aantrekken. En wel, wat is lavoes en welke lavoes, welke bekleiding wij aantrekken door dit of dat, let op. Pirouz, de vorige pagina na de punt. Pirush, dat was de uitleg van, de ding van het van ding de, van deze kwestie. En daar da was betekent woord, ding, kwestie. <coughs> Kigalavush Want De bekleiding Přehu min Dat die Van Kel komt Alef, Lamed Chesedim, Chesed Hun imšach Deze, word, uh, deze Bekleiding wordt aangetrokken tot de zon Wie heeft dat nodig? Alleen de zoon heeft dat nodig. De zoon heeft het heeft de tekort. En dat komt ten behoeve van de zoon. Om hen te beschermen tegen die klipot. Regel 1, de volgende, volgende pagina 4. Anikaim wav hei. Welke zoon heten? Wav hei. De letters. Waar wij die in de Hawaii zijn. Dus de onderste twee letters van de naam van de Hawaii. Op je rus niet bij er. Het is leen. We zijn met een gymnasium. We zijn met een sferaat. De regel deze verantwoordelijkheid ki dat de verantwoordelijkheid van de ishebo. van nikra shem eloka. de verantwoordelijkheid kelka de verantwoordelijkheid van de bamilui van de verantwoordelijkheid het im op Pirouz ze niet bij en deze uitleg was gegeven door ons, letterlijk uitgelegd was door ons, in het aspect, in de kwestie van de, na, de namen van drie kilim. Die, welke kilim, zijn er in de sfera van de Zeeran Pin? Die heeft drie kilim op zichzelf, elke Elke, eigenlijk elke sfera heeft zijn eigen drie kielen. Alles is opgebouwd tot het oneindige toe, tot de klei, het kleinste detail uit drie kilim vanaf de tweede zemzum. En ook de sphiera het van de zeeranpien heeft ook drie kilim. Zijn eigen drie kilim. De regel 2. We zijn bij arnen, daar hebben wij uitgelegd, geshe hem ze ishebo, dat... De naam van zijn middelste kli heet de naam heeft de naam Eloka. Dat is dat Eloka, dat is dat het goddelijke. Hoe en dat is het aspect van de dubbele naam Keel. Zoals boven gezegd werd, schouwbaan Luigi welke dubbele naam Keel. Als je die herinnering, zoals boven hebben hebben we geleerd, Keel. Voluitgeschreven. En nog een keer. En nog een andere keel. geschreven. Die twee pennen. Twee. Twee. Kanten van de gezicht. Twee helften van de gezicht. Voluitgeschreven. De naam keel. Dat wordt de Gimatria. Gimatria. Sha. Shenayan. G. De regel 3. 378. Uh, met nog daarbij. Uh, dus als we daarbij nog de wave de zes letters van de vulling toevoegen, Wegen, we ole sha, immakulel. en zo ook, uh, is het, uh, wordt het, uh, kreeg het getal, heeft het getalwaarde shin ein shin he. Het opbrengst is 375, in met het algemeen het algemene lid altijd één daarbij, niet altijd, maar uh, nu en dan is er een gimatria uh, aan de gimatria wordt één toegevoegd als het algemene lid, zoals we dat ook vaker tegengekomen. Dat, want uh, het aantal elementen die zitten in een bepaalde. Een bepaald geestelijk verschijnsel. Er uh, bestaat nog een eentje dat um, overkoepelend als het ware is, dat de eigenschap wat uh, niet in afzonderlijke eigenschappen, eigenschappen terug te vinden is, maar het is een extra, als het ware een, een, een eigenschap dat uh, ontstaat als door de synergie van alle overige onderdelen, elementen van een bepaald geestelijk object. Partsuf, sfera enzovoort. So Obeto Tjot, Wav K. Shebashemeloka. En nog twee letters. En de twee letters Wav K. Die. In the name Eloka zijn. Ja, yeah, die laatste twee letters van de naam in Eloka dat is de Vafkei. De Regel vier. Hoe in Jan dat is the question waarover de Torah geleerden spreken dat zij zeggen Vafkei im zichri Aramach dat Vafkei die twee letters met zichri met uh, breng mij in herinnering, dat is, met het woord zichri, breng mij in herinnering, staat in het Torah, uh, dat maakt samen Ramach 248, het getal 248, dus wafkei en zichri, maakt samen, uh, het getal Ramag, wat betekent dat? Dat is de Ramag 248, en dan komt er een afkorting Mem, dubbele apostrof I, en Dat is de afkorting van Mitzvot Oseh, de voorschriften van Doen, oftewel de geboden. Zo so, kijk naar die, ook die uh, schrijf bij jezelf op, wat ik zeg steeds, uh, dingen die dat jij het ook... Die afkortingen noteer bij jezelf dat het moet niet alleen passieve, passieve luisteren zijn, ook, ook niet, zelfs niet actieve, in de zin dat jij het alleen hoort, maar ook pak een pennetje en doe dingen, daar gaat het om. We hebben een ze heet het, en begreep dat goed, dat, begreep dat allemaal goed, zegt hij. Regel 5. Gam ze inyan shugimatria malbush. Gavulavush bina, amelabeshet lezon. Kamru razal al eloka shpirusho zes kel vav ke. Kijk, hij gaat ons, geeft ons diverse invalshoeken het aspect van lavouche van Bekleiding. En ook de, de gematria dan weer de namen ook die van de bekleding die ook de gematria hebben van Malbush of Lavush van bekleding. Let op. in Jan Hashmal dat is ook het aspect Hashmal dat is het waarover Hashmal dat is dat de straling erg dunne fijne straling waarover Jegeske, uh, Jezekiel, had geschreven in zijn profetie. Zo'n dunne straling zoals uh, in onze wereld kunnen we dat uh, vergelijken met la laserstralen, maar het is natuurlijk veel fijner, het is geestel geestelijke straling. Geestelijke straling. En in Israël hadden zij in moderne Israël hadden ze dat woord overgenomen. Dat heilige woord eigenlijk. En daarvan hadden ze een elektriciteit van gemaakt. Met de betekenis van de elektriciteit. Dus gewoon materialiseren. De, wat zij doen, ze materialiseren. <coughs> materialiseren de hele getal. <coughs> Gamze Inyan Hashmal dat is ook het äh, aspect van Hashmal. Shugi Matre Malbush, Welke Hashmal is de Gevte Malbush. Mal Even over de Hashmal. Dat Hashmal dat, dat is eigenlijk de straling die wij ontvangen ook onder de Tabor, zo'n so, uh, schittering, want onder de Tabor hebben wij geen inwendige innerlijke kilim meer, ja, tot de Gmartikun hebben we daar geen kilim, dat zijn uitwendige kilim, het is net of het iemand anders is dan ik, ik ben tot van boven tot de gazé. tot de Tabor, maar onder de Tabor is als het ware, alsof As het iets anders is, alsof het iemand anders is. Dat voelt, omdat, en daarom, uh, boven de geze boven de tabor wil men iets goeds doen, maar onder de tabor alle tal, alle ellende komt, van, de ongecorrigeerde, onder de in plaats van onder de tabor want daar hebben we geen kilim, uh, inwendige kilimier door de Gmartikoen. Maar wij moeten wel, kunnen wel daar dat vorm van hasmail ontvangen daar. Let op. Gamzein, Jan, hasmail, dat is ook het aspect van hasmail. Shuhogimatria malboesh, let op, dat ook deze, het woord hasmail, deze kracht hasmail heeft. Uh, Gimatria malboesh, dat is ook een bekleding. En dat vormt dan bekleding op, op de, wehula, vusha, bina. En wat is dat? Let op. Dat is de bekleding van de bina. Amelabeshet, lezon, die, die bekleedt ze pin. Interessant. Daaronder de tabor wat gebeurt er dat zei let op. Dat zei niet zo so stral, dat zei binnen de zeerampien komt, binnen de zon komt, maar dat zij uh, levert aan hen, als het ware, een, een laagje bovenop, omringt hen met deze geschmuit. Niet van binnen, maar van buiten, omringt zij. Dat is heel anders dan wat we tot nu toe geleerd hadden, hierboven, dat dit uh, wat hij ook, ook ons vertelde dat dit ormakief was. Ook van de bina trouwens. Alles komt van de bina natuurlijk. Maar met de ormakief dat was, dat was anders. Hier is het geen ormakief. Het is chasmal. Het is waarmee dus is... de bina zo'n laagje geeft. Beschermingslaagje geeft aan de zon. En de zon bevindt zich natuurlijk uh, ten opzichte van de bina onder, eronder en natuurlijk bij de zon heb je ook boven de gazé en onder de gazé. En natuurlijk strekt het ook zowel onder de gazé als onder de taboer als boven de taboer. Maar het belangrijkste is de bescherming. Biedt de bina door de hashmal, bindt, biedt uh, onder de taboer. Duidelijk, want boven de taboer hebben wij dat Ormakief, dat genoeg dekking biedt aan de zon boven de taboer. En ook daar, boven de taboer van de zon, strekt zich ook de jesoot van de, van de uh, ima, van de moeder van de bina. Maar onder de taboer alleen maar schijnt alleen de Hashmael. En die chashmal, die schijnt, let op, aan de zon tot en met hun voeten. Helemaal bedekt, de zon tot en met, tot en met hun voeten. Kamro Razal, zoals de Torah geleerden, hadden gezegd over de, deze naam Eloka die keel, die alle Lamed, Waf, He betekent, ja, die, die, alef Lamed, dat is dus van de Bina komt en Waf He is wat, datgene wat komt aan, aan de, dus de Wak, de Zon, aan hen komt het toe, uh, zon, aan de Zon komt het toe, deze straling van Keel. alef Lamed, punt. Zes, na de punt. U te varek malbusha rummim, te haven elze hamalbusha hanal. Senasa lemi, senifshat mealav malbusho legamre. Kijk wat je onts nieuws echt nieuw de toepassing van dit wat hij ons nu vertelt, hoe moeten we het toepassen, bij het uh, uitspreken, van, dat, van, die, van zegeningen, van gebeden, altijd, wat wij leren is praktisch, hoe moet je het doen, we hebben een, een set van gebeden, die opgemaakt zijn, naar de wetten van het heelal, en deze gebeden zijn, die gebeden die, uh, zoals Ari die gebruikt, uh, van de sidur, van het gebedboek. En wanneer wij ze uitspreken met de juiste kavana betekent dat wij zien, weten wat wij uitspreken. Dat wij zeggen dat het woordje eloka, dat wij weten dat het kel waf, he is, dat welke licht dat het, verspreid wordt aan de wak, dat daardoor de wak, de zon, en dat zijn wij ook, dat de zon, want wij, wij zijn de kinderen van de zon, dus als de zon dat ontvangt, dan de zon geeft het aan ons, dan zijn wij als de zon, en dat het Gashmael, dat wij daardoor eh, een bescherming ontvangen, tot en met onze voeten, tot eigenlijk, tot en met onze schoenen. Let op. Oka, sharte varrech, mal en wanneer jij zal zegening uitspreken van in de ochtend, ja, wanneer we dat zeggen. Malbisharumim hey die baruchata Hashem, gezegen bent u, Hashem enzovoort. Die mal die bekleedt de naakten ik conven elle ze amalbush el dan uh, uh, maak deze intentie juist uh, deze intentie uh, richt jezelf op deze intentie dat dat is dat da, dat is dat dat Bekleed, de bekleiding is zoals boven gezegd werd. Deze Malbish Aromim. Malbish Aromim is bekleed de armen. Bekleed komt ook van hetzelfde woord als Malbush. Dus wanneer, is, wanneer je zegt dat Hashem bekleedt de naakten, betekent geestelijk de naakten. betekent niet dat hij geeft ons de, de kleding van textiel. Maar bekleed de naakten van binnen. Dan op dat moment kijk en uh, heb de intentie over deze malboos over deze bekleding van de bina, deze chashmal uh, van de bina die zij geeft aan haar kinderen. Zoals so boven gezegd werd, Shana Salemi, welke bekleding gemaakt wordt voor iemand die van wie zijn kleding werd helemaal afgetrokken, uitgetrokken. Daar gaat het over deze, de toestand van iemand die helemaal naakt is gekomen van, van uh, een lavouche als gevolg van een uh, grote zonde, zoals men, zegt, zoals men dat zegt. En we weten niet of onze zonde groot of klein zijn, maar kunnen we altijd voelen, wanneer wij helemaal, als het ware, ontdaan worden van uh, deze lavoer. Wanneer wij ons helemaal naakt voelen van binnen. Let op naakt voelen van binnen, betekent uh, zonder tycoon. De hele bedoeling van de mens is om steeds uh, tycoon te maken dat wij op dat je niet je naaktheid gaat zien. Eigenlijk, omdat zo is de wereld gemaakt, zo is de correctie gemaakt. Alleen Wanneer je na die naaktheid niet ziet, betekent van binnen niet ziet. En hoe kan je dat niet inzien? Wij zijn zon, wij zijn de schepping en dan onder de gazijzen is niet gecorrigeerd, onder de tabel is niet gecorrigeerd. Hoe kunnen we dat doen? Door deze hashmael, door deze bekleding van de bina. De bina die beschermt ons en overal waar de naaktheid is, let op overal waar de nacht, waar wij de nachtheid voelen, daar is de plaats, een, een, zeg je dat, een vruchtbare bodem, voor het wemelen. daar wemelen de klipot. En daar waar wij gashmal aantrekken, de bekleding van de bina, die ons dat beschermt, ons ook onder de Dabor, daar vluchten zij van deze Gashmar. Want dat is net als een straling dat uh, hen uh, ze het niet aankunnen. Het goddelijke, het heilige en uh, het onreine kan niet uh, naast elkaar zijn. Zoals we leren dat in een Passoek, dat Hashem zegt. Uh, ik kan met hem niet onder een dak blijven. Dus de wens om te geven, en het wens om te ontvangen, kunnen niet naast elkaar zijn. De ene schakelt het, an het andere uit. En daarom ook werd er ook gezegd dat wanneer Jacob over die twee krachten, Jacob en Esaf, ja, twee broeders werd gezegd, dat Jakob is de jonge, de jonge broeder. En Esaf is de oudste broeder. En er werd ook over hen gezegd, direct bij hun geboorte, dat toen hun uh, moeder uh, befie, be, uh, ging verzoeken, Hashem, om haar uit te leggen wat voor strijd gevoerd werd in haar buik tussen die twee. Dan werd haar uitgelegd, eh, dat binnen haar twee volkeren zullen zijn, hè? een volk van het geven, van de wens om te geven, een volk van de wens om te ontvangen voor zichzelf, en dat de oudste zal de jongste dienen, let op hoe geweldig staat het, dat de oudste, oftewel de Esaf, de, volk, de volkeren der wereld, zullen dienen. Israël betekent niet dienen in deze wereld eh, op deze manier, bekrompte manier, manier zoals deze wereld is. Maar dienen betekent, zal wel zelf eh, zichzelf eh, laten transformeren in de wens om te geven. Dan zullen ze ook ontvangen. En er staat ook eh, geschreven dat, Wanneer de ene valt, de andere uh, steekt, kom, steekt zijn kop op. Dus als Jacob valt, betekent nalaat, nalaat zijn missie om uh, onophoudelijk voortdurend uit te dragen de wetten van het heilige en aantrekken het heilige, dan direct, als gevolg daarvan, direct, automatisch, krijgt de kracht, de kracht of de skipeter, komt in de handen van, de, van Esaf, van de vernietiger, van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Maar wanneer Jacob uh, naleeft, geen geestelijke wetten van het heelal trekt het heilige hier naartoe, dan gaat zijn oude, oudere broeder de wens om te ontvangen voor zichzelf, uh, gehoorzamen, dienen zijn jongste broeder de wens om te geven. En daardoor ontvangt ook Esaf zijn zegeningen, de zin in het leven. Want anders is het leven van Esav alleen maar vechten, vechten, meer, meer en geen bracha, geen zegening kan die ontvangen. Zeven naar de punt. Ook negat <macht> misje is lola, wie is Ela is een heilige om elkaar te om Anu Amrim Birkat Hanotel Lajevkoer. Dus wat heeft hij, hij ons gezegd? Iemand die helemaal ontdaan wordt van zijn, van zijn lavouche, ja, van zijn bekleding, van de Bina. Die naakt kwam te staan door zijn, wat, daar, wat er ook gebeurt met hem, wat er ook, welke zonde hij dan ook mag plegen. Dat hij moet zeggen, maar deze zegening van, Baruchat Hashem, gezegend bent u Hashem, die bekleedt de, de naakten, want hij is naakt, en of jij naakt bent helemaal of niet helemaal, moet je toch wel deze zegening uitspreken, maar wanneer jij helemaal naakt bent, ook hoe dan ook, dan, dan bij het uitspreken van deze zegening moet je weten dat het slaat op iemand die helemaal dwins. Uh, uh, bekleding helemaal van hem wordt uit, is uitgetrokken. Oegeneig het misje lavoers en ten, ten opzichte van iemand die wel een bekleding heeft, ochtends wanneer, dus, wanneer hij deze zegeningen uitspreekt, bij het gebed, ochtendgebed. Hij en nechelaars, maar dat zijn bekleding maar dat zijn bekleding verzwakt is, Omegadishinumagazikinoto en dat men uh, door dit en dat men zijn uh, deze bekleding vernieuwt en versterkt, zeggen zech, zech, wij de zegening, de andere zegening, Let op, hey, Baruchata Hashem, gezegend bent, you, uh, Hashem enzovoort die hanotren lajef koog, die de mens, eh, die de eh, vermoeide de kracht geeft. Ook hier moet je ook je concentreren op, op met de intentie, moet je de intentie hebben, ah, dat is gegeven aan iemand die wel nog iets over heeft van zijn lawoes, maar het is wel verzwakt en dat men ook aan hem geeft Um, uh, vernieuwing en versterking van deze lavouche. En moet je beide uitspreken, hoe? hoe weet je dat jij niet helemaal, dat, dat jouw lavoesbekleding niet helemaal is uitgetrokken? Want zochtens iedereen voelt uh, een of een andere vorm van het vertrokken zijn van zijn lavoes. En hoe weet je dat jij ...niet helemaal naakt ben, bent uh, komen te staan in de ochtend, na een nacht, na, de na, na een nacht, uh, s ochtends. Nou, dat kan je niet zeggen, dus daarom word het, worden beide zegeningen uitgesproken. zowel voor iemand die helemaal uit uh, Zwin's bekleding, helemaal, Bina, dus bekleding van de Bina helemaal uitgetrokken van hem was... En als voor iemand die wel een uh, bekleding heeft, maar die is wel verzwakt. Duidelijk, want, zochtend sta je op, wat was er allemaal, wat heb je daar allemaal uh, gedaan, s'avonds of s'nachts, toen je naar bed ging? Ja, en als jij niets fysieks hebt, hebt je iets uitgespookt. Wat heb je dan? Maar dan, dan had je dan waarschijnlijk uh, geen gedachten en fantasieën, wat er ook mag zijn, dat dingen uh, beleeft, aangetrokken, wa waardoor jij ook um, uh, naakt kwam, of he niet helemaal, of helemaal naakt kwam te staan uh, te te tegen de, uh, de oogten.